Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Een school in Nieuwegein is diep geschokt door de dood van een leerling uit 3 VWO. Die is overleden door een stikspel waarbij je keel dichtknijpt... en net op tijd loslaat voordat je flauw valt. Echt gevaarlijk, waarschuwt deze deskundige. Het geeft dus een, een lichte roesje, uh, ja, net als met, met die lachgat, lachgas uh, gebruiken. Sommige kinderen zijn daar heel gevoelig voor, uh, om dat dan nog een keer en nog een keer te willen doen. Maar ja, ze hebben niet door dat elke keer dat je dat doet, dat je je, je, je je hersens dus echt afsnijdt van zuurstoftoevoer. De ouders van de leerling uit Nieuwegein hebben gevraagd om de doodsoorzaak te delen om andere ouders te waarschuwen. Er is iets meer duidelijk over de hack bij de TU Eindhoven. Daardoor lag het onderwijs op de Unie deze maand dagenlang plat. De Volkskrant meldt nu dat de hackers de inloggegevens hadden... van in ieder geval één medewerker en één student. Dat gebeurde door zogenoemde infostelers, legt deze journalist uit. Het is een nieuw soort uh, dreiging. Het is malware die wordt op uh, computers geplaatst. Dat gebeurt vaak als iemand nou, bijvoorbeeld illegale software downloadt. En dan komt die malware mee en die gaat eigenlijk op jouw computer kijken... van ja, wat zijn er aan cookies uh, opgeslagen, wat zijn er aan wachtwoorden opgeslagen... aan financiële informatie, wat zit er in je browser... en die stuurt dat door naar een hacker. Die kan dus zo in het systeem. De griep heerst weer en dat merken ze in de ziekenhuizen. Maar ook bijvoorbeeld op scholen, daar is het puzzelen om de roosters rond te krijgen. De deskundigen zeggen dat mensen beter ingelicht moeten worden... over wat ze moeten doen tegen virussen, zoals handen wassen... thuisblijven als je ziek bent en niezen in de elleboog. Je kent het misschien nog wel van vroeger op school, tikkertje. In India is dat een sport die door miljoenen mensen wordt gedaan. Er is zelfs een WK-tikkertje. Juliette uit Brede deed er aan mee, vertelt ze aan Omro Brabant. Wanneer is, heb je nou de kans om mee te doen aan een wereldkampioenschap? En, nou ja, we dachten in het begin nog een beetje van nou, dit is wel een grafje, maar dan sta je daar. En het is zo bizar. Je, je, wordt, je wordt als topster behandeld. Het is daar echt enorm. In het spel nemen twee teams van zeven spelers er tegen elkaar op. Het doel van de aanvallers is om zoveel mogelijk mensen aan te tikken. Helaas ging Juliette met haar team al in de eerste ronde van het WK-ticketje onderuit. Krijg je nog het weer? Het is bewolkt en het gaat regenen. Ook gaat het hard waaien. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton.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 Ja, je zal het maar te laat zijn, maar dat komt, dames en heren. Maar ik voel het ook, zo hoor. Wat voelen jullie dan? Wat voelen tocht. Jullie dan? tocht. Tocht? Kan ook daar vandaan komen, Ja, ja. Ik heb echt tocht in mijn nek, hoor. Ik zit op de tocht, luisteraars. Het was een hele tocht hier naartoe al, zeg maar. Leuk zo. Ja, ja mooi, hè? Ja. Maar, ja, ja. Uh, maar deze, tocht, deze tocht, die, uh, die hebben we daar ook een lied over geschreven. Is dat zo? De Elfstede, toch? Oh, de Elfstede, oh, ja, ja, ja. ja. Dat bedoel je, vast niet Zou die dan ooit dan. nog gereden worden, de nee, Elfstede, nee, toch? denk het denk niet. ook niet. Nee. Nou, deze week niet, denk ik. Deze week niet, nee. Er hey, uh... was vanmorgen een vent, die reed nog wel hard. Ja? Ja. Nou ja, je begrijpt het al, de politie erachter. Ja. Stop, stop, weet je. Ja. De vent werd aan de kant gezet, zijn vrouw naast hem. Ja, ja, de agent tikt op het raampje, die man zijn raampje open. Ja, mijn uh, agent, wat is er aan de hand? Ja, uh, meneer, uh, mag ik even kentekenen en een rijbewijs? O ja, sorry, ja, dat zit in mijn andere kopertje. Dat ben ik vergeten. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat heb ik helaas niet bij me. Zegt die vrouw, uh, onzin hoor, tegen die agent. Hij, hij, hij, hij, hij, hij heeft zijn papieren nooit bij hem. Zegt die vent, hou je kop, zegt die vrouw. Hè. Nou, u krijgt toch een, daar krijgt u een procesverbaal en dus een bekeuring, zegt die, ja. zegt die politieman. Ja. Maar, zegt die politieman, u reed ook enigszins te hard. Nou, ik kan me niet voorstellen of mijn, mijn, mijn meter van mijn dingen, aanwijzing moet kapot zijn. Want, uh, zegt die vrouw, uh, onzin, hoor, agent, hij rijdt altijd te hard. Hij rijdt altijd dat hard. Ja, hij ja. zijn eigen op, zegt die agent... Maar, uh, is uw man altijd zo agressief? Uh, zegt die vrouw nou alleen als hij geslopen hebt? Oh, oh, oh. Ik wilde bijna vragen wat voor kentekens staat er op die auto Wat Nergens. Ja. Dat gebeurt, dat gebeurt echt, hè? Dat gebeurt vaker, hè? Dat, uh, dat, uh, met die controles. Wordt er steeds meer trouwens. Nou, dat is toch ook wel goed, ook dat dat gebeurt. Ik heb gisteren een dubbele, een dubbele controle gezien op de zeeweg. Waar ze dus aan het controleren. En toen werden diegenen die aan het controleren We waren nog eens een keer gecontroleerd door... Andere controle. Ja, dus dubbele controle. Denk ik wel. Ja, nou, ik ga maar even naar mijn huis aan de zee, denk ik. Ja. Hier ben ik geboren en laufe door de straat.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 Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Hm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Traum het das Haus am See. Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangen, blauwe liegen auf dem Weg. Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Hm, alle komen voorbij, ik brauch nie raus. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, hier ben ik geboren, Pieter Fox Pieter Fox Ja, en die heb ik speciaal gedraaid voor mijn collega in Amsterdam Hij is hard aan het werk Ik zou zijn ik naam niet noemen, Armand voor... Alverink, Jawel Nooit van gehoord? Jij je ja, van deze was. gehoord. Pieter Cox. Fox. Fox. Wel van Harry Wolf. Nee, maar Fok. Dat Fox. Nee, Fox met een X. Oh, Fox. Oh, Fox. oh. De Fox. Wie? Fox, Engelse woord bedoel je. Een vosje, een woosje. Woosje. Ja, maar toch, oh. toch is het anders, weet je. Toch is het, het is anders. Deutsch. Ja, het is Deutsch. een, een Duits sprekende man. Mm -hmm. Met, uh, ja, die alles kan. Goed. Gerry, had jij... Uh... Nou ja, ik wou even aandacht vragen voor uh, de nieuwe tentoonstelling in het Museum. Ja. Volgende week 31 januari. En dat heet Plastic op Drift. En uh, dat gaat ook onder andere over met uh, uh, Stichting, uh, Jutters, Stichting Jutters uh, Geluk. Suzanne, die zou, Suzanne Klaassen zou komen eigenlijk uh, vandaag. Maar ze zijn zo druk bezig om die tentoonstelling in te richten uh, over plastic. Want zij gaan ook elke week lopen zij met vrijwilligers over het strand He, dat die mensen met die gele jassen met die gele jasjes ja, aan ja, ja, ja. en emmertjes en die halen dan allerlei spullen op op het strand en daar maken zij allerlei uh, dingen van dus sleutelhangers en weet ik wat allemaal maar goed in ieder geval het heet plastic op drift en dat is uh, in het Zandvoort museum tegelijkertijd is er ook uh, de de, uh, de Zandvoort in beeld en dat is met Anthony Bakels Anthony Bakels was iemand uit Zandvoort, 1852 tot 1939. Daar kan we me wel herinneren, foto's, ja. foto's, oude foto's. Die, die foto's, ik, ja. ja. Ja, die worden dus allemaal tentoongesteld. Uh, ook tegelijkertijd in het Zandvoort Museum. Dus dat is wel heel erg leuk om daar naar te kijken. En heel ja. interessant. Vanaf volgende week, 31 januari in het Zandvoort Museum. Twee, twee tentoonstellingen tegelijkertijd. Wow. Dus. Maar, ja, zat daar, maar dus plastic uh... op drift, er wordt heel veel plastic gevonden. Ja, hou op, uit. Ja, uh, en ja. het schijnt dat plastic ook heel lang duurt voordat het verteert. Hè? Ook als het blijft liggen. Net ja. als peuken, van, peuken van, van, van sigaretten en zo allemaal. Hebben en jullie in het antwoord ook. Uh, even serieus hoor. Ja, uh, dit is ook serieus. Ja, ja. Bij ja. zijn allemaal nee, maar, serieus. Ja, ja. Nee, maar hebben jullie in het antwoord ook gescheiden uh, ophalen van plastic? Ja, en, ja maar en, uh... daar heb ik geen last van gelukkig. Ik kan ja. alles inbrengen wat ik wil. Nee, nee maar. Dat ik het... ja. Ja, wat heb je hier ook? Nou, het is een beetje verdeeld hè, over een zand. Van de alles ene is heb gelijk, je alles in één container. Ik. En weer, weer ja. in een andere wijk heb je dus drie, ja, drie kleuren, containers hè? staan. Drie kleuren, hè? Ja, drie Zijn kleuren, ja. ja. Papier waarschijnlijk. Papier, ja, papier uh, kunststof en, uh, en uh, restafval. En de rest? Ja. Ja. ja. En je hebt ook nog tuinafval. Oh, is ook nog apart. Ja, de bloemen er al Heb al jij dit ook allemaal? Hoeveel containers heb jij daar? Ik heb twee containers. Eentje voor tuinafval, zeg maar. En eentje voor, nou ja, gewoon. En de plastic dingen die je verzamelt, die moet je in plastic zakken doen ook. En die hang je één keer in de week. Ze hebben haakjes aan palen gemaakt, of aan bomen, waar je die plastic zak kan ophalen. En dat wordt dan opgehaald. En dat wordt dan één keer in de week of één keer in de twee weken. Ja. Wordt, wordt het opgehaald. Ja. Ja. Nou, dus, maar is, maar uh, ik heb wel eens de gehoord de baas, dat ja. al die dingen, al die containers en al die kleuren, die komen dan allemaal bij elkaar. En dan is alles gescheiden en het komt, wordt het allemaal in één ding gegooid. Ja. Ja, nou ja, wat ik, wat ik ook niet dat begrijp. Is raar, dus mijn, mijn, ja. mijn, mijn, mijn overbuurvrouw, die heeft één container meer dan ik heb. Dat heel raar. Wat heeft zij dan meer? Dan? Ja, weet ik niet. Daar gooit ze alleen maar rubber in. Rubber? Ja. Help? Ja, dan moet ik dat nog uitleggen. Ik kan het uh, beter vertalen in een, uh, in een stukje muziek, okay, denk ik. Het okay. is haar beroep, hè? Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor Met schooiers en soldaten, hun petten op één oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man...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 Malbabwe kom hier, lekker zet malen bij lekker dier van plezier. Malababen is rond, malbabben is blond, Zoen op je mond, malenbaben je lekker.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 ik je naam weer hoor bij het blond schuimend bier. Malle wauw, wauw, malle, wauw, wauw, wauw, lekkerste wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, Even voor de buurvrouw natuurlijk, dat ik denk van nou ja goed, maar goed, extra container. En, ja, dat is leuk. Er was, ja, er, was, ja. er was een boer, een ja. boer, die was, die was een beetje aan het saaien op zijn land, een beetje, ja. Ja, een, beetje, een beetje nieuwe gewassen aan het saaien. Maar die ja ook kippen. Hoe komt dat aan er, er was één kip bij en die kip die loopt ook op zijn land zo een beetje te, te, te, te pikken en te doen. Maar die pik voor al die zaadjes op. Oh. En die boer me zaaien en die kip maar pikken. En die boer die, ja. die, die racht geïrriteerd en die geeft die kip een, een schop zo. De, de stal in. Die kip die, die, die vliegt zo de stal in. En die komt bij een koe terecht. Ja. Zegt die koe: Wat, wat zie jij eruit? He? Wat is er gebeurd? Nou, zei die kip, ik loop op het land en ik loop een beetje zaadjes te pikken en die boer die schopt me zo de stal in. En de notabene, zegt die kip, ik leg elke dag twee verse eitjes voor hem en dat is dank." zegt die koe, er oh, is, is helemaal niks. Hij zit bij mij elke, elke dag aan mijn tieten, maar een keertje lekker vrij is er nooit bij. Nou, nou, nou, nou, nou. We, dat kost ons luisteraars. Toeval, ja, nee, je vergelijking natuurlijk. Maar we hebben, Arme koe, hè. Arme koe. We hebben een uh, luisteraar bij, Paul Scheurs in Amstelveen. Paul, ja. je, heel hartelijk welkom natuurlijk. En ik hoop dat het een beetje meevalt daar. ook nou, qua, uh, ja, qua kwaliteit van het programma. Ik twijfel er nog nou, eens aan. We doen ons best. Ja, dat is, uh, maar goed. Uh, maar wat de luisteraars niet kunnen zien, maar wat ik wel heb, is een stofvreter. Een wat? Een stofvreter. Ja. Dat is een, een. Ik zal hem even voor de camera houden. Ja. Dat is een. Ja, een, een geel, een geel uh, handvat zit er aan. En dan zit er blauwe, uh, Blau, ja. swabber, zit er, een soort zwabbertje zitten. Een zwabbertje. Een zwabbertje. Ja, en, ja, en, dan kan je dan, en, en dat, dat trekt stof aan. Dat is een soort magneet voor stof. Ja, ja. En, en dat, als je, nou, dan kan je ook op plekjes waar je normaal niet bij kan kun je stoffen. Kun je stoffen. Ja, Bijvoorbeeld tussen de lamellen van de Luxaflex, oh, of, ja, of, een Luxeflex, uh, ja. of tussen Of bij je tv of zo. Of, waar, oh, je, kleine je, die, hoekjes waar je niet, waar je niet ja. bij kan komen. Willem, kan je dat nou begrijpen? Je ja, staat zo wezenloven ik, samen met ja, te ja, kijken. Ja, maar dat komt, het komt. Ik weet het niet, dat komt door dat vreemde accent wat je hebt. Want ik kan dat niet plaatsen. Waar, waar kom je weg? Nou, ik kom helemaal niet weg. Oh, dat dacht ik. Ik zou je vertellen, ik kan acht dagen, ja? acht werkdagen zonder ja. slaap. Echt? Ik kan acht werkdagen zonder slaap. Ja, dan slaap ik wel s'nachts natuurlijk. <laughs> dat <laughs> dat begrijpt je natuurlijk wel, hè. Willem, je ja. staat zo voor het dwaas te kijken, jongens. Hoor. Zorg nou eindelijk eens een keer voor een stukje muziek. Jongen, ik probeer, dat, ik probeer dat de hele dag. Ik voel het langzaam warm. Voel je het zo? Het heerlijke. Ja, maar dat heeft de huismeester ja. dat oh, geheel, hè. Wij, wij, wij moeten toch maar trots zijn op onze huismeester, Ja, Harry en ik hebben het lekker warm maar jij hebt het lekker koud. Ja, nou goed. He, op jouw leeftijd kan ik dat toch eens zeggen... Uh, even kijken en dan citeer ik even iemand. We noemen geen naam, ze komt uit Canada. En uh, ze schreef net uh, over, uh, over jouw lofgezang... En over jouw geklaagd natuurlijk. Over, ja, over, ja, de, over ja. de tocht. Ja. Waarop zij uh, reageert. Uh, dan had je het over verbouwing. Het moet verbouwd worden hier. Ze zei nou verbouwen, Charon, uh, nee, doe maar niet. Straks heeft hij een stijve nek. Heeft hij toch wat? En dan puntje, puntje, puntje. En daar maken wij een prijsvraag van. Wat ze nou daarmee bedoelt. Want dat snap ik niet helemaal natuurlijk. Echt Canadees, hè? Is dat hè? Ja, een Canadees. Ja. Canadees prijsvraag. Ja, een Canadees. Je ja, komt af van een, een vrouw uit Canada, die heet Desiree. Ja. Desiree? Ja, dus ja. Canadeesiree is dat. Ja. <laughs> ja. Wat zit je? Ja, neem me nog even, Jan, gelijk aan het zeggen. Geen Diarree, Canadeesiree. Canadeesiree. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Joker Westerberg, wat bedoel jij met stijf? Ja. Ik ben helemaal niet de man die stijf, ja? ja. Ik ben niet stap. Nou, Joke, weet je wat het is met Charles? Charles, die, die, die, die, ondanks dat hij maar 1,38 meter is. Totaal hm. een klein mannetje. Het schijnt nog dat hij kleiner is dan zijn eigen duim. Ik snap niet hoe het kan, maar het schijnt dus te kunnen. En uh, ja, nou, ik, ik vind het toch wel een beetje sneu dat Joke dat zegt. Zijn vergelijkt natuurlijk. Maar dan wil ik voor jou Ja, ik begrijp ook niet wat ze bedoelt. Snap jij het van? Is dat zeker een Canadese stijve nek dan? Want daar is het koud in Canada. Ze reageert erop met wishful thinking. Wishful, oké. Ja, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet niet. Weet je, ik zet maar gewoon een stukje muziek op. Doe dat maar. Ja, Ja, goed zo. Ja, My ja. Sweet Love. Ja, heerlijk. Joyce Harrison. en het is ja, een beetje. Het gehalte is een beetje, een, beetje, een beetje aan de hoge kant vandaag. Maar dat geeft niet. Ja, een... maar dat is wel leuk. Dat dat is, Jij uh, draait dat het leuk. nooit. Wat zeg je? Jij draait het nooit. Nee, het heeft met geloof te maken. Ja? Ik geloof niet dat ik dat wil. Ja, nee, maar dat is weer een ander verhaal. Uh, wat ik wel leuk vind. Uh, We hebben er weer wat uh, luisteraars, die hem zo bekend gemaakt. Noordoostpolder en ens helemaal. En dat is uh, DJC. Dat is ook een, een radiostation, een oude radiostation. Draaide geweldig. En... Uh, Heten, Salland, heten, kennen heten, heten dat kennen we? Kennen we niet. Nou, kennen, we. kennen ja, jullie kennen niet. Kennen we niet. Jongens, we mensen niet. van de wereld, kom op. Kennen we niet. Ja. Nee, maar goed, uh, hey, daar hebben Bob Dylan ook Bob in de kaart. Kom, hapstukje, straks mag je er vraag. Ja, maar uh, het aantal luisteraars, uh, dat groeit gestaag en... Uh, nou, wordt leuk. Het wordt, uh, het wordt dat is leuk. Dat is ook de bedoeling, toch? Ja, dat, uh, dat is toch zo. En uh, ja, ik... Uh, worden, worden jullie ook oversteld met reclame van Beter Hoor? Van wie? Be beter hoor, ja. Ik word helemaal gek van je. Hoezo beter Ja, horen? nee, ik zie die reclame inderdaad uh, heel veel. Elke, ja, ja uh, en er staat er nog op mijn bus van geen, de, geen reclame, geen de, maar ze flikkert gewoon in de bus. Joh. Beter horen. Nou, ik denk dat ze... En dan roep ik als een man, uh, ik hoef het niet. Maar dat horen ze niet? Nee, want hij, hij is zelf natuurlijk ook een hier een aanmerking voor een en daarom, hoortest. Doet, daarom doet hij dat uh, allemaal in de bus, ja. Ja, en uh, ja, ja. <coughs> uh, er loopt een man in de woestijn. Dat moet ik ook nog even. He, he, ja, ben jij wel, wel eens in de woestijn geweest? Ik, ik ben in een woestijn geweest. Uh, nog nooit. Nog nooit? Nee, ik ben nog nooit in een woestijn geweest. Nee. <swek> nou, Ook niet op de Krankanaria bijvoorbeeld. Daar heb nee, je ook nee, zo'n. Uh, okay. nou. Maar uh, mag ik er wel van zeggen? Ja, mag ik het heb er nooit zeggen. in gelopen. Ik heb er wel in gewoond. Je hebt er in gewoond. Twintig jaar lang. In een woestijn? Ja, dat was mijn huwelijk. Goed, wat had je verder nog? Uh... Er loopt een man in de woestijn zonder water en met een vreselijke dorst. Oh mijn god. Dan komt hij een man op een kameel tegen. Water, water, alsjeblieft. Ja. Sorry, zegt de uh, man op de kameel, maar ik verkoop alleen maar stropdassen. In de, in de woestijn? Ja, ja de, dor, oh. de, dor, de, dor, de dorstige man die kruipt voort. Even later komt hij weer een man op een kameel tegen. Water, water, alsjeblieft. Sorry meneer. Ik, ik wil graag water. Zet die man op die kameel. Ja, helaas, ik verkoop alleen maar stropdessen. Dat was de tweede stropdessen verkopen. Ja. Nou ja, na, na een tijdje zit hij opeens een restaurant in de woestijn. Hey. Hij hey. denkt, ah, hey. eindelijk kan ik drinken. Jezus, en hij ja. kruipt met zijn laatste kracht oh, naar het restaurant. Ja, ik voel hem aankomen. Komt hij bij de deur? Wordt hij tegengehouden? Zonder stroom, dan kom je er niet in. Wat een pech! Wat een pech kan je Wat hebben? Wat een pech maar, kan je hebben? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, ja, dat is zielig hoor. Ik vind dat is... Ja, het ja. ja. ja. brengt me wel in een keer terug naar Italië moet ik zeggen. Want? Nou ja, ja. Luister maar.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 Ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule se...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 Une riche américaine, à grands coups de jetée, Lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood Tu seras le plus beau de tous les Caruso Lui disait-elle jusqu'à perdre haleine Nous voilà à la gare, avec tout nos mouchoirs Le cœur serré par ce grand départ On était fiers qu'il dépasse nos frontières, Gigi partait conquérir l'Amérique, et quand il arriva, le village était Gigi. Quand le train eut disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Mais le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son fou. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi. Les années ont passé. Cinq hivers, cinq non nous c'était, good nous on nous avait dit. Il a fallu du grand, du courage et du temps pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence, la nuit dans le silence, oublions nos costumes et nos instruments qu'on entendait venir. Comme il l'arme du de la cette de comme Gigi, is noir? Attends. Is, is, is onze draaitafelstuk? Nee, is die stuk. Nee, is die, ik zet uh, Dali daar wel even met een kopje koffie in de keuken, want het wordt dan een beetje lang van Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja. heet dit nummer nou ook weer? Gigi Lamaroso. Ze hebben ook een Griekse versie, maar dat is een. Is dat een naam of is dat? Nee, daar, Gigi Amarossa. Over oh, wat over gaat. Amarossa, is dat Italiaans? Ze zit twaalf minuten lang het hele verhaal te vertellen en dan vraag je ja, mij waar het gaat niet, dit over. Ik spreek het niet. Oh, dan maakt het niet uit waar het over gaat. <coughs> uh, ze staat bij de melkboer. En <laughs> dus uh, ja. Nee, ik heb, ik heb geen idee uh, eigenlijk. Maak er een prijsvraag van. We hebben wat prijsvragen, hè? Wij hebben wat prijsvragen. Ja, dat, uh, dat, dat is wel weer zo. Ja. Maar goed, euh, ik vond het wel een apart nummer, maar ik denk, nou weet ja, je wat? Meer, ja. ja, en ik denk, een beetje wat? Ik denk, ach, ik draai het even, van, wat kan onze schil? hè? dus, ja. Charles, je zit me aan te kijken met het gezicht van... Uh, van wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Ja, ik, ben altijd, ik zit altijd in spanning af te wachten, wat, wat Willem allemaal meer... Nee, ja, we weten het nooit, hè? Willem, Willem, Willem We zitten gewoon eigenlijk... Is, we zijn eigenlijk een beetje overspannen allebei, Gekkie, toch? Ja. jij ook hè? je zegt van nou ik ben dat ik, dat ik een beetje zit te trillen ook hier. Dat is echt. Uh, ja. Waarom nou, maar is het wel nu? He? Dus het is nu wel ja, weer. Het wordt nou aangenamer, ja, de wind staat op, uh, op de zuidkant en ik zit met mijn rug naar de zuidkant en ja. uh, dan kan Joke Westerberger wel zeggen wat het snelt bij mij. Maar dat betekent maar, dus dat jij... Dat bij je, mij sneelt het ja. alleen uit mijn haren. Dat komt vanwege mijn roos, zeg maar. Ja, maar, ja dat sneelt het af en toe ook op mijn rug. Maar het maar is wel lekker warm, hoor trouwens, ja, die, dat... die roos. Ik, ik heb toen, uh, toen Henne's shoulders gebruikt. En inderdaad, later had ik de roze beschouwders linnen. Op te, ja, ja, nee, precies de Henne's shoulders. Zou dat zo heen, maar maar uh, misschien, misschien ik weet niet of, of Gerry, uh, Sorry, Joke, Joke, Joke. Joke, stop toch met koken. Sorry, ja? Joke, wil jij ons even de temperatuur... Doorgeven wat de, op, op, op dit moment daar in Canada uh, uh, uh, wat jij beleeft met die sneeuw en alles. Want wij zitten hier uh, rond de kerstdagen, zijn we altijd het hunkeren naar een witte kerst. We krijgen het nooit. En we krijgen het nooit, maar jij zit daar in die sneeuw. Hoe is dat nou om dat mee te maken? Kan je dat eens even mailen naar onze Willem? Ja, dat kan wel. Dat, dat, dat zal wel lukken. dan, uh, Want uh, ja. ze moet wel van een eindje wegkomen. Dus het kan wel even duren. Want ik geloof, uh, ja, ze zit in de Benedenstad, hè, geloof ik. Ja, maar zij is een gezellig typetje. En als je een gezellig typetje bent, dan kan je ook gezellig typen. Tuurlijk. He, dan typ je, je heel snel. Dan typ ja. je heel ja. snel. Dus dan, ja. Ja. Dan, nou, ik ben daar zo nieuwsgierig ja. naar. Wat het nou in ik Amerika dat het is. Het schijnt zo koud te zijn. Koud. Want dan Trump vlucht ook naar binnen met zijn club. Hallo kleine man. Mag ik even met je stemmen? Ik ben geen roer van Vels. Oh, sorry. Uh, met, met je kleine sorry. man. Meneer van Vels, neem me niet kwalijk. Maar je 1,38 meter. Ja. Ja. Hallo jongetje, wil je daar ogenblikkelijk mee waard? Ja. Nee, wat ik wilde zeggen is dat uh, je hebt het over Amerika, Trump en zo, maar Joker komt uit Canada hè, en je mag tegen een, Can een, een Canadees-Noord-Amerikaan zijn. Nee, zeker niet. En tegen Amerika Een Amerikaan-Noord-Canadees. Nee. Zij Canada. Zij uit Canada. Of zei ik Amerikaanse dan? Nee, toch? Nee joh. Canada. Canada. Canada. Canada. Ja. Canada. Canada. Canada. Alles Canada. Wie is anders natuurlijk. Dat is, is, is Spanje. <coughs> ja, beste luisteraars, ik vraag mij ook wel eens af waarom stem ik in godsnaam af voor toe radiostation en <laughs> Nou, gewoon voor de muziek. When you're alone and life is making you lonely, you can always go.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 Ja, Pet Julia klaar. Ik vind het zo leuk. Gerrit, die, die, die kan werkelijk alles meezingen. Die krijgt gewoon al die nummers. <laughs> jij mag hier ook wel een keer staan. Want je zegt van, ik wil eens een keer draaien. Dan gaan we gewoon draaien. Help ik je ermee. Ja, want ik kan het niet, hè. Hé, hey, dat daar is, daar is meneer Jacobson. Meneer Jacobson. Hallo, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen Willem. Ik, ik, ik, ik kom zo uit het bejaardenhuis. Kom ik zomaar even binnenvallen bij jullie. ja. Oh. Ik heb zo wat leuks meegemaakt gisteren. Namelijk ik, uh, zit we buiten. Ik kon gisteren nog wel even buiten zitten. Maar af en toe was het ook wel een zonnetje. En de hele dag op je kamer is zo'n bij huis. Daar is natuurlijk ook niks aan. Nee. Dus wij gaan naar buiten. Komt er een journalist? Komt er naar ons toe? Een journalist. We zaten met z'n drieën buiten. Dus die journalist zegt tegen mijn buurman: die heet Frits. Hij zegt, Frits, hoe oud ben jij? Ik zeg, Frits, nou, ik ben 94, is hij ook, hè? Hij is ook, hij mm. zegt, je ziet het niet, hoor, maar hij is 94 jaar, is hij al, hè? Dus zegt die journalist, hoe bent u 94 kunnen worden? Hoe heb u dat allemaal zo gered, natuurlijk, hè? Nou, hij zegt, nou, ik heb gewoon heel weinig gedronken. Ik heb niet gerookt in mijn leven. Ik heb uh, veel bewogen in mijn leven. dat ik ging lopen en wandelen. en van de natuur genieten. En zo ben ik uh, 94 geworden. Dat is een hele prestatie. Zet hij tegen mijn andere buurman. dat is Gerard. Ook een aardige vent hoor, Gerard. Die komt ook regelmatig even een kaartje leggen bij mij op de kamer. Dus daar heb ik uh, heel veel plezier van. En uh, hij zegt: die journalist tegen Gerard. Hoe oud ben jij nou geworden? Zei Gerard, nou 81, dat is ook een aardige leeftijd, 81 natuurlijk, hè. Ja, hoe ben jij dan? Heb je, heb je ook nooit gerookt en zo? Hij zegt ja, zei, ik, Gerard zegt ja, nou ja, zei, ik, ik rook nog wel eens een saffie af en doe, dat ik wel dat ik nog wel eens een saffie opsteek, natuurlijk, hè. Want ja, je kunt natuurlijk, als je onze leeftijd hebt, alles wel laten staan, maar dat, dat werkt ook niet. Hij zegt, maar ik heb ook nooit gedronken, matig met de vrouwtjes. Hij zegt, zo ben ik 81 nee. nou. Ja, hij zegt, ook dat ik toch nog wel een paar jaar mee kan. Nou, toen zegt hij tegen die derde, dat, dat derde mannetje, zegt hij: uh, uh, Heb jij ook nooit gerookt en nooit gedronken? Ja. Nou, dat zegt dat andere oude mannetje, wat ook uh, naast me was komen zitten. Hij zegt: Nooit gerookt en nooit gedronken. Hij zegt: ik, ik, ik rook nog steeds anderhalf pakje per dag. Kost me tegenwoordig wel meer dan 10 euro. De pakkie. Het is wel, uh, de, dus die, die, die, he? uh, Ja, het ja, is eigenlijk niet te betalen. Maar ik rook nog steeds elke dag anderhalf uh, pakkie. En, uh, en, en, en, en, en minstens een, een, een, een, een liter alcohol uh, in de week. Ja. En, en ik, had, uh, vroeger, ik had elke dag een, een, een onderwijf. Zegt de journalist, nou, waar ben jij dan? 48 jaar. Ja, dat krijg je dan hè? Nu, dat ging maar te snel. 48 jaar. Ja? Ging ik het snel, Willem? Je ging mij te snel. Ging, ging, ging, ging, ja, maar wat ik ging ook te snel. Nee, dat maakt niet uit. Dat gebeurt niet zo. Met de ik, ik was even de draad van het verhaal kwijt, dus ik zit hier te kijken naar nou, waar ligt die draad. Ja. Maar hoe ben je hier binnengekomen, oude man? Ben je met die man meegekomen die net binnen was? Ja, nou, ik vond het gezellig om eens bij jullie in de studio te ja, komen. Ja, een keer moet er even bellen. Ik want, wou je ook wel een keer in de levende lijfje zien. Hè? De levende lijfje. Ja. Nou, ja, leuk wijfje hoor, gek is wel leuk wijfie Want hoor. ik zag die man, die zag ik hier net uh, binnenkomen en uh, ik zeg, uh, wie is die oude man die achter je loopt? Dat was jij dus, dat wist ik dus niet. En toen zeg ik tegen hem van, uh, ik zeg, ik weet niet wie je bent of zo, maar uh, ik geloof er helemaal niks van dat, die man en jij, jij, dat, jij, dat, dat jij met die man meegelopen bent. Uh, volgens mij, uh, mij lig jij een beetje ter mij en toen zei hij, ben jij gek, ik ben Gerloogman. Loogman. Kapot. Nu zeg je, kom binnen loop door. Maar ik ben nu bang dat ik stoor. Heel hoog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal wint. was zeg schat, denk je dat je maar kan. Zeg schat, je bent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 dat ik helemaal vol in te passeren Wat denk je dat je me kan? Zes schat, je bent heel wat van veranderd Kou. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. En je zei, ah, stap jij uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En ik zit m'n mijn lievelingsdrank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het bak.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 Je bent heel wat van plan van plan van plan wat ben je nou van plan? Ja, wat ben je nou van plan, man? Ligt er niet altijd zo. Ja, ja, ik, ik, ik, ik ga weer afsluiten van jullie. Ja, heel fijn, doe dat, ja. maar dan pak ik intussen even een handdoek, want ik moet uh, even iemand afdrogen, zie ik. Kan ik gebruik maken van de lift hier? Van de, van de lift in de, in, de in, in, in de studio? Doet hij het nog, de lift? Hij doet het nog, oh, ja. Dat vind ik wel Maar prettig. hoe ben je boven gekomen dan? Nou ja, ze dus hebben me een beetje meegeholpen. Meneer Loogman kwam Een beetje, mee, mee beetje, kwam duur, in, beetje Nee, er kwam een meneer Loogman. Die kwam net binnen. Ah, je Loogman. Houd erop. Die kwam de studio uh? binnen. en Die zegt, meneer, redt u het naar boven? Ik, ja. Nou, ik red het wel naar boven. Vooral als u mij een beetje... Dat u zegt Helpten dat u ook. mij een beetje ondersteunt natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Nou, nou, toen, ja, dat heb je ook gedaan, zo natuurlijk. Ja, en de, en de, dan ben ik zo, zo ben ik boven. En ik heb, vanmiddag heb ik de pedicure en er oh. komt een pedicure die heet, die heet Nagel, die zit ook in de politiek. Nagel. Ja, ook toevallig. Dat hij ook een pedicure is natuurlijk ook. En dan word ik geveild, dan worden. Maar kalknagels die worden bijgeslepen. Ja, en heel langzaam draait deze meneer dan nou gewoon weg. Want het verhaal gaat nu werkelijk helemaal naast. Ja, dat is gewoon echt waar. Stap jij maar op die lift, druk ik op de knop. Kom ja, goed. Ja. <laughs> nee, maar dat is echt waar. Ik ga afscheid voor jullie nemen. Mag ik nog eens binnen wandelen af en nee, toe? Nee, absoluut niet wat wat wat is er in de hand dan? Is dit is Gerry, dit is censuur? Nee, dat ja, is, ik dat is weet, geen censuur. Ik, ik, ben, ik ben niet de baas, dus ik weet het niet. Dan moet ja, je, dan maar... moet je eventjes een, even een uh, contact opnemen met degene die de regie doet van dit programma. Want ik wou de volgende keer wat, wat, wat vertellen over de bingo bij ons in het, in het, in het centrum, zeg maar. Ik zou het in gewoon de... proberen bij Goedemorgen Zandvoort of zo. Ja, want daar komen al die mensen. Hè? Maar toevallig komt weer die naam naar boven. Gerrit Ger zit er ook bij, toch of niet? Gerloogman, die ja, ja, ja, zit daar ja, ja, bij Goedemorgen ja, ja, ja. Zandvoort. Ja, ja, ja. ja. Nou, dan zou je contact met hem moet ja, dus ook. Ja, klopte dat snap allemaal wel. Het dat wel. Dan besluit ik mijn bezoek met Goedemorgen, in Zandvoort. Kijk. Goh, ja, CC en Klinis, wat, wat zei je, Gerrie? Niks, niks, niks. De Jostieband had je het over. Ik had het over de Jostieband, een geweldige band. Maar nog steeds treden ja. die op, hè? Ja, nou ja, dat, uh, dat, uh, dat, ja. dat klopt. Ze hebben, uh, even kijken, een repeterenruimte geloof, volgens mij in Zwammerdam. Dat is geen grapje. Is echt waar? Bij Alphen aan de Rijn, bij Zwammerdam, van Alphen ja. aan de Rijn. Als je daar naar, ietsjes verder naar rechts gaat, dan rij je het dorpje Zwammerdam in. En daar hebben ze een heel groot repetitiegebouw. Ze hadden een hele grote vrachtwagen van hun. En ja, want ze uh, hebben ook vaak uh, bekende Nederlanders, bekende zangers... die dan met hen meezingen, zeg maar dan, hè, ook. En dan ja. uh, begeleiden zij... Uh, Ik zal jou vertellen, Gerry, dat ja. Willem, onze Willem hier... Ja. die heeft Triangle gespeeld in de Jostie Band. Triangle? Ja, ja nou, maar daar heb Ding. hij... Zeven jaar heeft hij daarop gestudeerd, hè? Nou, dat Welke hoek op. van de Triangle? Ja, je moet, je je, moet nemen je om het goede geluid, hè? Voor het goede geluid. Ja. Je hebt drie hoeken, hè? Ja. ja. Dus ja. je hebt ook drie keuzes... Ja. En als je dan niet verder kan tellen als dus twee... Dan word ik toch eventjes, eventjes, eventjes goed... Inbreken. Ja, dan moet ik even op inbreken. Want ik zal je vertellen, er is een... Uh, een ik heb er meegewerkt aan een nummer. En toen had ik dus geen triangel. Maar toen had ik van die, van die bellen had ik in de hand. Bellen! En ik zal je vertellen, er zijn geluidopnames van gemaakt. Ja. En uh, Nee, niet deze toch niet. Wel nee, er was helemaal geen publiek bij. Dat was in de studio namelijk. Ja. En ik mocht die bellen, mocht ik doen. Ach. Ken je die bellen? Zijn dat de... De koe, bellen? De koe bellen? Nee, deze bellen. Ja. Hoe heet het ook? De bellen van Willem. <laughs> Niet de, ba ballen, de, Willem. de ballen, de bellen. Van de bellen van Willem. <laughs> ja. Ja, bellen, bellen. Kijk, de luisteraars, zien het nu allemaal. Dat Jullie mij gewoon verschrikkelijk uit te lachen. Nee, we lachen je toe. Ja, je lacht me toe. Nee, ik, ik slaap bijna achterover. En al die <laughs> ja. Ja, nee, maar goed. Uh, ja, je moet altijd ergens uh, altijd beginnen. En, uh, ja, ik, ik ja, heb het klonk, nooit... Het klonk heel uh, mooi. Heel, het klonk, het klonk, klonk heel mooi, de... uh, ja. ja. He, toch? Ja, echt ja. waar? Heel echt waar? Ja, heel, oh, echt, heel echt waar. Heel echt ja. waar, ja. Nou, goed. Ja, nou ja, prima. Wil je verder nog iets kijken over de Jos bent, of niet? Nee, dat was mijn enige vraag eigenlijk. Nou, vraag, vraag. Nou ja, helaas, mededeling eigenlijk. Ja, mededeling. ja, ja, ja. Nou, we gaan er richting de klok van drie uur. Ik sta het laatste oh, nummer in. En dan oh. is het weer 11 uur, jongens. Dus je, ja. alles je, gaat je, je, voorbij, hè? alles ja, gaat snel. Ja, was heel snel. Jullie hadden het net over de Jostie Bands. Praat ja. jullie met even achter de microfoon verder? Het is namelijk de die Band, maar je hebt ook een zo'n. Zo Hallo. Let's dance and start.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 You think I it? Ja, alles gaat, alles gaat door elkaar in ik weet wat niet gebeurt Wat gebeurt er uh, allemaal? Ik weet niet wat er aan is. Er, er, er kwam net iemand binnen hier en die zegt... Uh, zei, mag ik even liegen? Ik zeg: nee, nee, nee. nee, nee. Zei, dat, dat gaan we niet doen, want... Uh, hè? Nee, uh, wij moesten nog uh, eventjes uh, één minuut uh, moesten we doen. En toen? Uh, en toen ging hij van het ene nummer op het andere nummer. Zeg je? Okay. Ja, dan geef hij. Ik maak de laatste minuut nog wel even goed. Eventjes.